Goedemiddag, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. Het kabinet wil nog ruim 2000 Afghanen naar Nederland halen. Het gaat onder meer om tolken en hun families. Ook medewerkers van hulporganisaties staan op de lijst. Tot nu toe zijn ruim 2500 mensen naar Nederland geëvacueerd. De moordenaars van advocaat Dirk Wiersen moeten 30 jaar de cel in, heeft de rechter bepaald. Waarbij de één fungeerde als chauffeur van de latere vluchtauto en de ander als schutter. Wie wat precies deed is niet duidelijk, maar dat maakt volgens de rechter niet uit... Honderden klimaatdemonstranten in Den Haag blokkeren kruisingen bij het gebouw van de Tweede Kamer. De actievoerders van Extinction Rebellion zitten op de weg... en hebben spandoeken en borden bij zich met teksten als... Deze weg loopt dood en uitstel is geen optie. Ze vinden dat de overheid meer moet doen om Nederland in 2025 klimaatneutraal te maken. In Leinden, bij Amsterdam, is vanochtend een neergeschoten man gevonden. Het slachtoffer lag in een gele Lamborghini... Een buurtbewoner hoorde de schoten. Je hoort een knal wat je niet, uh, niet 1, 2, 3 kan plaatsen. En uh, dat ging gepaard met, een, uh, met het geluid van een uh, sportauto. De man is gewond naar het ziekenhuis gebracht. En Drenthe gaat de strijd aan met de bever. Want bevers in het gebied van de Drentse A graven zo graag tunnels in een dijk dat hij eraan dreigt te gaan. Dat is echt wel heel heftig. Wat, wat een, een bever eigenlijk in één nacht al kan graven aan uh, tunnel, uh, uh, ja, dat, is, dat is eigenlijk niet normaal. Dat is niet te begrijpen. Er is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 schijnt hier in Zandvoort. Zandvoort, een hele goede middag. We zijn er weer, hoor. Tolweg 10 naar de studio van CFM. Dit is Zandvoort op zaterdag met zo net na twee uur de miami Sound machine. Je hoorde de bad boys. Nou, de bad boys zijn weer in de studio. Goedemiddag, Albert-Jan. En hallo, luisteraars. Uh, goedemiddag, Rob. Goedemiddag, luisteraars. Goedemiddag, kijkers. Niet te vergeten. Welkom bij uh, drie uur lang. Live radio vanaf de Tolweg 10A. Zand? Heb je er zin in? Zandvoort op Ja Zand. Jazeker. En we hebben een items bedoel, te over. Want we krijgen een vol programma vandaag. Uh, zal ik maar gelijk beginnen dan? Ja, tuurlijk. Okay. tuurlijk. Nou, uh, laten we zeggen, uh, om vier uur hebben we een uh, speciale gast. En dat is niemand minder dan onze schrijver, dichter Marco Termes. Want uh, die zit uh, nu uh, vandaag 50 jaar in het vak. Is hij ook 50 geworden? Dat uh, is de vraag. Uh, dat gaan we hem vragen. Want het grappige is, hij is vandaag ook jarig. Dus dat wordt een uh, ja, heel verrassende uh, laatste uur van Zandvoort op zaterdag met als speciale gast onze, ja, ik zou bijna zeggen, huisdichter en schrijver Marco uh, Termes. Dus uh, dat wordt van alles wat. Uiteraard uh, gaat Marco. Uh, het gedicht van de dag verzorgen, om um, kwart voor vijf. En uh, dat uh, zeker uit zijn nieuwe bundel, want die neemt hij ongetwijfeld mee. Een nieuwe, nieuwe gedichtenbundel, dat is net zo dik als, uh, als onze winkelo Prins Thuis. Ik uh, bedoel, enorm veel uh, gedichten erin. Goed, gaan we uitgebreid met Marco over uh, praten, over zijn, uh, over zijn verjaardag natuurlijk... en over uh, hoe de vijftig jaar in het vak zit, om het zo maar eens te zeggen. Dat allemaal tussen vier en vijf. Uiteraard hebben we rond de klok van half vier de evenementenagenda. En uh, ja, vandaag is er al een groot evenement aan de gang. Daar wisten we vorige week nog niks van. Nee, de Spartan race of Spartan? Spartan race. En uh, dat werd pas uh, ja, eigenlijk uh, deze week bekend dat er zo'n groot evenement in Zandvoort plaats uh, zou gaan vinden. Maar goed, de, de, de pro's zijn al, uh, om het zo maar te zeggen, voor vandaag uh, gefinished. Maar het programma loopt de hele dag nog door. Dus daarover later meer. Het weerbericht blijft het zo. Wordt het beter, wordt het minder? U hoort het allemaal rond de klok van half drie. En uh, dier van de week uh, deze week, ja, het staat eigenlijk meer van drie, drie keer in scheepsrecht. Uh, want uh, Fenna uh, zit uh, wel weliswaar dus nog met een andere hond in het uh, dierenasiel. Maar uh, die is al gereserveerd. Maar Fenna nog niet. Dus uh, we doen nog een verwoede poging om Fenna geplaatst te krijgen. En dat is dan dus rond de klok van half vijf. Uiteraard zometeen Zandvoorts nieuws in het kort. We hebben natuurlijk de kwalie van de Formule 1, die is momenteel bezig in Turkije. Het was nog een, een laten we zeggen, een opdrogende baan, terwijl iedereen op rood, op de snelle de, de, de sliks de, de baan op is. De nodige glijpartijen al achter de rug hebben, maar steeds beter wordt de grip. Dus Q1 is nog aan de gang, dat volgen wij voor u het komende uur. Uiteraard gaan we ook voetballen, want uh, SV Zandvoort... na de debakel van vorige week tegen OSV Thuis, dat ze verloren met 1 tegen 2... staan ze vandaag om 3 uur op het veld bij Jong Holland 1. En daar is voor ons aanwezig Jan van der Leden. En die gaan we uiteraard bellen voor een live verslag van die voetbalwedstrijd. Uh, Pit Report, uh, tweede uur voornamelijk natuurlijk Zandvoorts nieuws in het kort. De derde uur natuurlijk de verrassing Marco Termes live in de uitzending... Ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie... Oh ja, wat we ook nog gaan doen is om uh, uh, iets na half drie na het weerbericht... Herhalen we het interview wat onze collega Roy Donger vanmorgen had... Tijdens Goedemorgen, Z uh, Goedemorgen Zandvoort. Uh, met Jim Keur over de nieuwbouwplannen in Nieuw-Noord. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de verhuizing van uh, hun garage. Van uh, autostrijder, ja. Autostrijder naar uh, Nieuw-Noord. En daar komen natuurlijk ook weer appartementen boven. En uh, ze zeggen dat het ook voor uh, jongeren is, hè? Ik ben benieuwd, hoor, en... het straks van uh, Jim. Ja, dat allemaal uh, om uh, tien over half drie. Het uh, interview met Ro van Roy Dongen met Jim Keur over die nieuwbouwplannen. Ik zou zeggen genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren en kijken naar uw enige echte lokale zender. CFM Zandvoort. Nou, je zei het net, over jan de Grand Prix van Turkije, een aantal jaren geleden was ik daar. En toen was dit aan het zwembad een wereldhit, zullen we maar zeggen. I don't drink coffee,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 Toen ik in Turkije was, Albert-Jan, toen was het nog prachtig weer daar, 31 graden. En daar is het een beetje aan het regenen, miseren en, en lenden daar in uh, Istanbul. Maar dat gaat de race uh, misschien morgen wel extra spannend maken. In ieder geval zitten we nu in de kwalificatie Q1 nog een paar minuten te gaan. En uh, ja, Max en, uh, en Lewis Hamilton, uh, die gaan zeker wel door naar Q2 uiteraard. En vooral ook Gasly, die presteert op dit moment enorm goed. We houden wat voor je in de gaten. En wat we ook hebben, is een hele nieuwe single van Elton John. Had al net met Dua Lipa onlangs. En nou heeft hij een samenwerkingsverband gezocht met Stevie Wonder. Samen zijn ze hier met de nieuwe single. Hier is Finish Line. Ja, dit gaat zeker een hele grote hit worden. Elton John samen met uh, Stevie Wonder. Je hoorde hun nieuwe simpel, de finish line. En uh, laten we hopen dat Max morgen als eerste de finish line uh, gaat uh, bereiken van de Grand Prix. Maar ondertussen zitten we nog in de Q1. Nou, die is inmiddels uh, bijna ten einde. Lewis Hamilton op P1. Gasly op uh, P2. Nu vervangen door uh, Max Verstappen. En uh, ja, Bottas op de, de vierde plek. Nou, Het wisselt heel snel natuurlijk zo uh, aan het eind, uh, Albert-Jan. In ieder geval alle toppers zitten er nog bij, om het zo maar te zeggen... en gaan naar uh, Q2. Het nieuws nu. Vandaag en morgen is er geen treinverkeer mogelijk... tussen station Amsterdam-Sloterdijk en station Haarlem. Er vindt namelijk groot onderhoud plaats... aan de spoorconstructie op de Sparende brug. Ook al het vaarverkeer mag tijdens de werkzaamheden... niet onder de brug door... De werkzaamheden duren van uh, vanmorgen uh, uh, 1 uur tot maandagmorgen 2 uur s'nachts. Tussen beide stations worden bussen ingezet. Reizigers moeten rekening houden met ongeveer een half uur extra reistijd. De huidige spoorconstructie op het Spaarnebrug is volgens ProRail aan het einde van zijn levensduur en moet daarom vervangen worden. De werkzaamheden duren in totaal twee weekenden. Ook in het weekend schrijven we maar vast op... Van 6 en 7 november zal er aan de spoorbrug worden gewerkt. en is de brug gestrand voor alle trein- en vaarverkeer. En zoals we ook al zeiden in de opening: dit weekend is een Spartan spectaculaire race. Dit weekend in Zandvoort. Spartan is de allergrootste obstacle-run ter wereld. Geboren in de ruige bergen van Vermont. Vermond, een mooie wereldwijd sportevenement... waarmee dit weekend onze bladplaats extra op de kaart zal worden gezet. Het dit weekend in Zandvoort staat garant voor veel spektakel... met unieke combinatie van promenade en strand... het circuit van Zandvoort, het dorpscentrum en de omgeving. Het is niet alleen een speciale mix, maar ook uitdagender dan je zou denken. De organisatoren hebben, zijn, al, zijn erg druk geweest met de opbouw van het parcours... Zo ook bij strandpaviljoen Talassa en op het Badhuisplein. Vandaar de drukte in het uh, dorp. Even terug naar vorige week zondagmiddag. Want zondagmiddag 3 oktober is tijdens een bijeenkomst het, uh, het Joods uh, Namenmonument in Zandvoort onthuld. Het monument staat op de plek van de voormalige synagoge aan de Dr. JG Metzgerstraat. Zo'n 250 belangstellenden uit binnen- en buitenland waren bij de onthulling van het monument ter nagedachtenis aan de omgekomen Joodse Zandvoorters aanwezig. In de week van maandag 11 oktober start Sparnerlanden en Vee met de plaatsen van de bladkorven in Bentveld en Zandvoort. Hierin kunnen inwoners de, uh, de bladeren kwijt die ze in de herfst rondom hun huis uh, opruimen. Bladafval kan ook in een GFT-container worden gedeponeerd. Meer informatie vindt u op www.sparnerlanden.nl, met name voor de locaties www.sparnerlanden.nl. Het college van BMW heeft afgelopen dinsdag besloten de cultuurnota ter inzage te leggen. Het is voor het eerst dat hiermee een visie voor kunst en cultuur in Zandvoort gepresenteerd wordt. In de nota worden vier speerpunten uitgewerkt. Couleur lokaal, levend verleden, het toekomstige dorp en leren genieten en meedoen. De subsidieregeling van de Zandvoortse culturele organisaties blijft grotendeels hetzelfde. Met betrekking tot het cultuurbudget worden enkele verhogingen van het budget voorgesteld. Meer informatie daarop vindt u uiteraard op de website van onze gemeente Zandvoort. En tot slot, uh, het is voor jongens Zandvoortse skaters al een poos geen pretje om te skaten op de enige skatebaantje in Zandvoort. Zo vinden ze zelf. De eenvoudige baan langs het spoor op de hoek van de Tollestraat van Lennemweg zou een upgrade krijgen en zou een pumptrek bij het circuit komen. Maar de gemeente lijkt die beloftes vooralsnog niet na te komen. Tot zover. Dankjewel Albertjan. Dat was het uh, nieuws. Uiteraard ook uh, na te lezen en te volgen via de ZFM uh, app. Onze eigen app. Dus uh, mocht je de app nog niet hebben, download hem dan nu. Hè. En dan kan je ook luisteren naar het geluid van Zandvoorts. Ook via www.zfm-zandvoorts.nl We'll be We zijn in Istanbul inmiddels in de, de tweede deel van de kwalificatie gekomen. De Q2 heet dat. En uh, ja, daar, uh, de ene naar de ander die uh, vliegt weer uh, van, de, van de baan af. Maar de baan is daar ook uh, bekend om. Dit weer uh, was een uh, flinke uitgeleider van uh, de, de teamgenoot van uh, Max Verstappen... Peres die zorgt eventjes voor een gele vlag situatie daar op Istanbul Park. We houden het voor je in de gaten nog 10 minuten te gaan in die Q2. Zie je weer beneden. Eerst gaan we even kijken naar het weer voor de komende dagen. Hoe gaat het eruit zien, Albert-Jan? Op sommige plekken startte de dag met mist. In andere gebieden is het gelijk al, gelijk al zonnig. Later vanochtend en vanmiddag zijn er overal zonnige perioden. Het wordt 15 tot 17 graden bij een zwakke oostenwind. Vannacht koelt het flink af met minima tussen de 2 en 6 graden. Lokaal komt vorst aan de grond voor. Morgen begint koud met op veel plaatsen mist. Smiddags wisselen zon en wolkenvelden elkaar af. Het blijft grotendeels droog en het wordt dan 15 graden. Er trekken enkele buien over het land, maar tussendoor schijnt maandag ook de zon. Er waait een matige noordwestenwind en daarmee wordt iets warm, minder warme lucht aangevoerd, waarin het kwik stijgt naar 14 tot 16 graden. En dinsdag trekken er buien over het land, maar tussendoor schijnt ook de zon. Er waait een matige en aan zee vrij krachtige noordwestenwind en daarmee wordt frisse lucht aangevoerd, waarin het kwik stijgt naar 13 à 14 graden. En de rest van de week is er een mix van wolken en de zon. Zo nu en dan trekt een storing voorbij met wat regen of een enkele bui. Maar kletsnat wordt het daarbij niet. De temperatuur komt veelal uit rond de 15 graden. En dat is een hele gebruikelijke temperatuur voor half oktober. En wat betekent dat voor Zandvoort op de korte termijn? Vandaag geleidelijk zonniger en het blijft droog in Zandvoort. Vanmiddag stijgt de temperatuur tot 16 graden en de wind is matig windkracht 3. Vannacht is het mistig en koelt het af tot ongeveer 5 graden. En de komende dagen is het in Zandvoort zo goed als droog. De temperatuur daalt naar 13 graden over, uh, Celsius overdag. En s'nachts is het 7 tot 11 graden Celsius. De wind waait uit het noordwesten en is matig windkracht 4. Dankjewel, overt Dat was het weer. We gaan eens even kijken hoe de temperatuur momenteel is. Nou, een graadje of 16 op dit moment hier in Zandvoort. Dat was het weer. En het weer kan je ook blijven volgen uiteraard op onze eigen CFM app. En kijk even onder de pagina Meteo Zandvoort. En dan heb je ook echt het lokale weer. En misschien schijnt het zonnetje wel en blijft het zonnetje schijnen. Laten we het hopen in ieder geval op de radio wel met deze van Eros Ramazotti. La gente, provare nuove emozioni, stare amici di tutti. Dernel, denna, derna, denna, siamo i ragazzi di oggi, anime nella città, dentro il cinema voi, seduti in qualche bar e camminiamo da soli più scura anche se il domani ci fa un po' paura Professione, con i giorni davanti, e in mente un'illusione. Non siamo fatti così, parliamo sempre al futuro e così immaginiamo. Moment heerlijke na zomer weer hier in Sandvoorts. Daar genieten we natuurlijk van. De zon is er weer. En vandaar ook Eros Ramosotti en Terra Promessa. En dit is de nieuwe single van Ed Sheeran. Hij is leuk. Hij heeft Schiffers. Droveries and something more. Ooh yeah, I want it all. Lipstick on my guitar. Fill up like the engine, we can drive real far. Go dancing underneath. Van dit moment, deze single van Ed Sheeran Jodes Schiffers. Vandaag spanning in het centrum en op de boulevard en op het strand van Zandvoort. Want we hebben de Spartan race of de Spartan race. En ja, de 4,5 kilometer die is door Stefan Bleckham op het scorebord afgelegd in 31 minuten en 42 seconden. Albert Jan en daarmee ruim op de eerste plek. Want nummer 2 die uh, doet er 35 minuten en 32 seconden over. Dus daar zit een, uh, enorm, een enorm gat. En uh, Stefan, uh, ja, die staat gewoon helemaal op kop uh, voor deze sprintrace uh, hier in Zandvoort. Nou, van de sprintrace gaan we naar de nieuwbouw in uh, Nieuw-Noord. Klopt, want uh, ja, er wordt driftig uh, gebouwd en bouwplannen in Zandvoort. Maar ja, dat... Dat is mooi voor de gemeente. Als 11%, 11 procent de boswaarde omhoog, uh, omhoog. en als al, die evenementen, als al die projecten worden uitgevoerd, dan uh, komt het bedrag natuurlijk weer aanmerkelijk hoger uit. En nieuwe inwoners in erop Geweldig. Ja, en een uh, van de nieuwbouwplannen is natuurlijk in Nieuw-Noord. En uh, vanmorgen tijdens Goedemorgen Zandvoort sprak onze presentator met Jim Keur over de verhuizing van. Autostrijder. Heel goed naar, uh, naar Nieuw-Noord. Met daar ook uh, plannen voor nieuwbouw. Appartementen voor starters en wellicht ook voor anderen. Uh, uh, zometeen dus hierna uh, uh, luistert u naar het interview wat Roy Dongen vanmorgen had met Jim Keur in zaken de nieuwbouwplannen van Nieuw Noord. Dag Jim. Goedemorgen. Goe Goedemorgen. Goedemorgen, wat fijn dat je er bent. Ja, het is gelukt. Hè. Dan moest er moesten even met de knoppen gedraaid worden. Dat heb ik meer gehoord de afgelopen weken. <laughs> je hebt al meer gehoord, dat er een knoppen gedraaid moet worden. Maar, maar, ja. laat, laat, laat, laat, me niet, laat me niet raden waar, waar dat was. Ja, precies. Vertel eens, uh, want niet alle luisteraars hebben natuurlijk kennis genomen over deze plannen. Dus uh, kan je kort toelichten wat voor plannen het zijn? Uh, ja, wat wij willen is uh, in de kamerling op de hoek van de, de Curie-straat, ons autobedrijf vervangen. Um, en uh, eigenlijk is het zo dat we uh, het, het autobedrijf gaan vergroten daar. Ja. Er is een parkeerkelder onder en daar bovenop uh, komen appartementen. Dus gaan we ook eens, uh, ja, voor, voor een soort woningbouw zorgen. En dat, heet, dat past eigenlijk uh, in het idee om, uh, uh, om Zandvoort Noord zeg maar, te herontwikkelen. Ja. Uh, in het verlengde van, uh, van de q driehoek onder andere. Dat is het. En, en het is eigenlijk ontstaan uit het, uit het feit dat wij uh, uh, ons bedrijf willen verplaatsen naar Zandvoort Dus uh, ja, het is het gevolg van uh, ook ontwikkeling op de Verhaltenstraat. Ja, en, en vertel. Dan hebben we op de begane grond dan een, uh, een uh, of onder de grond een parkeerkelder uh, en dan ja. een garagebedrijf. Ja. En daarop komen 18 appartementen. Nee, maar en dan ben ik misschien wat ouderwet... maar heb ik niet heel veel last van al dat gesleutelen aan die auto's als ik daar boven was? Nee, nee, het zal ongetwijfeld, en, en, en, en daar wordt natuurlijk wel rekening mee gehouden worden. Je zit in een industriegebied om je heen wordt gewerkt. Ja. Um, maar ik zie dat niet als een probleem. Ik, uh, ik heb zelf uh, jarenlang uh, in, in Zandvoort Noord gewoond in de Vlemingstraat ook. Nee, ik heb er echt, eigenlijk nooit last van gehad van uh, de bedrijven die er omheen liggen. Op, op de huidige locatie, op de Van Alpstraat, hebben we ook twee woningen boven het autobedrijf zitten. En, uh, je hebt eigenlijk geen last van. Nee, je moet ook gewoon je, je leeft al in een uh, in de wereld, niet een hutje op de hei. Nee, precies. Kijk, als je echt uh, volledig voor de rust zou gaan, dan moet je dan ja, zonder gaan wonen. Dat klinkt pot, maar daar komt het wel op neer. Je moet het toch met elkaar doen. Ja. Er moet ingewerkt en ingewoond en worden. En in Zandvoort Noords natuurlijk ja, is het industriegebied. De bedrijven moeten niet gehinderd worden door het wonen. Uh, en ja, ik denk ook uh, de doelgroep die we voornamelijk uh, voor, voor ogen hebben, die zal overdag aan het werk zijn. Ja. En s'avonds van hun, van hun, van hun woning genieten. Dus eigenlijk uh, ja, zit dat elkaar niet in de weg. Ja, jullie gaan niet een 42 uur service bij de garage beginnen. Nee, nee, <laughs> dat is niet de bedoeling. Nee, maar nooit natuurlijk in deze economie. Ja, maar dat zijn de incidenten. Ja, en dan uh, kunnen we overdag uh, mooi, mooi regelen. Uh, wat voor appartementen uh, worden dat? Worden dat allemaal hele kleintjes, grote? Uh, ja, koper? Het, worden allemaal, het worden allemaal kleine appartementen. Ja? En, en qua koop of huur zijn we zelf nog niet helemaal uit. Maar in eerste instantie uh, uh, uh, ja, willen we ze als huurappartementen gaan aanbieden. Ja, en moet je dan uh, de hele diepe zakken hebben om daar wat te huren? Of is het ook gewoon dat uh, in de sociale huur nog wat uh, te doen is? Nee, nee, het is niet de sociale huur. Het is uh, een huurvrije sector en dan is het betaalbaar. En, ja, daar zijn uh, grenzen aan, aan, aan gesteld door, door het college aan ons. We moeten voldoen aan... aan uh het, ah, ja dat is een nieuw, nieuw document dat vorig jaar is, uh, is aangenomen uh, door de gemeenteraad. Dat heet spelregels bij nieuwbouw. Ja. En ja, wij hebben daar een beperking op gelegd gekregen. Dus wij mogen niet uh, zeg maar gewoon, uh, iets bouwen en dan uh, zelf de huurprijs daarvoor bepalen. De huurprijs die, die is vastgesteld en die is, uh, die, die is ma uh, minimaal uh, 737 euro en maximaal 1025. neem hier mogen wij niet voor vragen. Ja, dus dit zit net, net uh, boven de huursubsidiegrens, zeg maar. Dat zit net boven ja. de huursubsidiegrens, ja. ja. Nou, dat, is, dat klinkt als een, als een goede uitkomst voor Ik denk dat mensen wel een behoefte hebben. Uh, dat er wel behoefte bestaat aan deze groep van woningen. Nee, nou ja, om een voorbeeld te geven. Ik ben uh, vorige, van de week stond in de krant. En de dag daarna werd ik gebeld op de zaak door een meneer die zegt: joh, is, het, is het een sociale huur? Ik zei: Waarom vraagt u dat? Hij zei: Nou ja, ik, ik wil eigenlijk kleiner gaan wonen. Uh, maar op het moment dat ik nu mijn huis uitga, ...kom ik eigenlijk nergens voor in aanmerking. Uh, op het moment dat ik een, een huurwoning heb... ...waarvan de prijs mij aanslaat, ...verdien ik te veel. Dus kom ik daar ja. niet voor in aanmerking. Dus ook die doorstroomstroming wordt daardoor gehinderd. In nou, die manier zou je in, in dit gedeelte... Uh, ja, ...prachtige woning kunnen huren, eventueel. Ja. Maar jonge mensen kunnen ook... als je, ...stel dat je gaat samenwonen... Uh, ...een huurprijs van uh, net 1000 euro is denk ik... ...als je samen bent, uh, ja, goed op te brengen nog. Ja... Als je, dan, als je een beetje inkomen hebt, moet dat dan 500 euro per persoon. Dan huur je in Amsterdam een studentenkamer voor zo ongeveer. Nee, precies. Nee, zo, zo dachten wij ook. Ja. ja. En uh, is er gewoon een zicht? Uh, we hebben natuurlijk al tekeningen gezien. Uh, is, is dit zo, zoals het eruit gaat zien of is dat gewoon een schets? Nee, dit, dit zijn echt definitieve... Uh, uh, uh, wij hebben afgelopen januari hebben wij een bouwplan ingediend. Ja. En dat is een geheel binnen bestemmingsplan. En binnen bestemmingsplan heb ik het over de bouwhoogte. Want het bedrijf en de woningen, dat past gewoon in het bestemmingsplan. Is ook, is ook vastgelegd. Dus dat je er mag werken en mag wonen. Maar daarbij is er ook een bouwhoogte vastgesteld. En dat is 8 meter. Um, wij hadden een, in december een bouwaanvraag ingediend met één woonlaag. En dan blijven we onder die 8 meter. Toen zijn wij uh, gebeld door, uh, door de stedenbouw uh, van de gemeente Zandvoort. En die wilden met ons in gesprek En die wilden graag een boomlaag erop. Zodat het beter in de omgeving past, in de toekomst. Want op het moment dat de Curie nu tot ontwikkeling komt. Ja. Dan wordt da daar de, de bouwhoogte 14 meter. Met accenten naar 28 meter. Dus hij had zoiets van: joh, als we aan de overkant bij jullie in de Curiestraat, waar nu graag je Curie mogen vestigen, is, de, zeg maar even, nemen we een bouwhoogte van 14 meter. Ja. Dan loopt dat bij jullie af naar 8 meter. En dan ga je zo over naar Air Force, dan zie je daar op een, een 8,5 meter. Dus dat past mooi in het beeld. En zo is dat gegaan, dus het heeft ons het voordeel opgeleverd dat we uh, ja, meer woningen konden genereren. En uh, uh, voor de toekomst is dat, ja, uh, ik denk dat gewoon dit gewoon uh, ja, wel kaderstellend is wat er zometeen in de, in de rest van het gebied gaat ontwikkeld gaat worden. Ja, dat is wel heel mooi. Dus vanwege het, ja. uh, het, uh, het beeld krijgen we weer woningen. Ja, precies. Ja, dat, dat is gewoon, uh, zo is dat uh, samengevallen, ja. ja. En, dan, en wanneer uh, uh, gaat de, de schop in de grond? Uh, het is zo dat volgens mij... Uh, uh, ik ken die processen niet helemaal uit nee. mijn hoofd... maar moet het nog zes weken te inzagen liggen. En uh, uh, daar kunnen mensen weer mening nog daar geven. En daarna zouden wij kunnen beginnen. Ik heb vorige week de eerste gesprek gehad met de aannemer. En die schat zo in dat hij een half jaar nodig heeft om de boel voor te bereiden. Maar ja, daarbij betekent dat ook nog dat wij het bedrijf leeg moeten halen. Ja. Op dit moment hebben we daar een winterbandenopslag in. Ja, dat dat zal ik, zullen we moeten verplaatsen. Dus dat vergt ook nog wel even tijd. Maar ik schat zo in dat als alles uh, een beetje voorspoedig gaat, dat we het anderhalf, twee jaar uh, dit gerealiseerd zouden kunnen hebben. Oké, okay. uh, nou, in, in het bedrijf gaat het natuurlijk wel gewoon door in de tussentijd? Het bedrijf gaat gewoon op de Van Alfstraat door. Ja. De Kruziestraat, de, uh, de, uh, de Kamer in was voor ons maar een, een uitweidpunt. Ja. Op het moment dat we boven op de Van Alfstraat vol zitten, dat we daar nog werkplekken hebben. Dus we kunnen gewoon door blijven functioneren. Ja, en uh, wie gaat de eerste steen leggen? Dat is natuurlijk altijd een ja, bijzonder moment. Weet je, daar heb ik eigenlijk nog helemaal niet over nagedacht. Ja. Het is wel een goede. Ja, dat is toch altijd leuk. Er zit altijd zo'n nieuw gebouw van, ja, de eerste steen is gelegd, door. Nou, uh, ik neem je Een officieel momentje. Ja. Er zit, er zit hier een kandidaat in de studio, uh, uh, <laughs> zeker uh, meneer Bluis. <laughs> nou, dat kan. Of het hele college. Of het uh -huh. hele college. Maak er gewoon een gezelle honger van. Ja. Moeten we even kijken welk college we dan hebben tegen die tijd. Ja, ja, we zullen het zien. Ja. Maar uh, het belangrijk is dat we straks weer met z'n allen dit dorp vooruit helpen. Want er zijn natuurlijk wel meer uh, projecten die, die eraan zitten te komen. Ja. Dus uh, als, als het allemaal doorgang heeft, dan, uh, ja, dan staan er nog mooie dingen te gebeuren in Zonvoort. Ja, en is er ook gedacht over de de, de, de ontsluiting? Het is natuurlijk uh, weer extra woningen, mensen die er gaan wonen, auto's moeten parkeren. Ja. Nou, dat is de, de goed, ik het vraag. Dat is iets wat, wat sowieso al ter sprake komt, ook uh, in het on ondernemersoverleg. Uh, vereniging bedrijf Terrein Zandvoort, uh, met uh, als uh, bestuursvoorzitter uh, Hans uh, Hij heeft als een van de speerpunten aangemerkt om eens te gaan onderzoeken of we nu vanaf bijvoorbeeld de uh, en dan moet je denken aan het huis in de Duinen, een, een extra toegangsweg zouden ze kunnen krijgen richting de brandwekazerne. Want je zegt het goed, er worden nu de komende maanden 100 nieuwe woningen opgeleverd in Zandverdok. Ja. Dus voor de Curie-Druw staan er 350 gepland. Dus 450. En die van 18 van ons erbij zit je op 470, heb zo grofweg. Er komen natuurlijk heel wat extra verkeersbewegingen zometeen over de, over de Linee-straat ja. En de Kortsverlorenstraat. Dus de vraag is: is dat wezenlijk? Dus daar, ja, als het goed is, uh, wordt dat verder doorgepakt. Ook politiek. En, uh, ja, kan er onderzoek naar gedaan worden? Want het, het zou natuurlijk prachtig zijn als je daar een uh, hoe moet je even in het laten, moet je een tunnel maken, moet je een weggraven. Als je uh, vanaf uh, de Zandpotslaan uh, rechtsaf uh, richting Stamford-Noord zou gaan. Dan is het nog veel breder. Hè? Want dan zou je daar vanuit, nou, wie zou je makkelijker kunnen bereiken? Je zou het Noordstrand veel makkelijker kunnen bereiken. Dus dat zou, dat zou een van de mogelijkheden zijn. Ja, uh, het klinkt wel als een hele dure oplossing om daar een mooie tunnel te maken. En in het kader van de huidige vergoedingen, uh, zouden we niet wat meer openbaar vervoer ook moeten uh, regelen? Dat mensen niet allemaal continu met auto moeten. En dat vraagt natuurlijk al iemand met een garagebedrijf. Dat is wel een rare vraag. <laughs> ja, ja... Uh... Toevallig, uh, ja, je, je spreekt met iemand met de, de garagebedrijf. Toevallig ben ik gisteravond met de trein naar Amsterdam geweest. Uh, dat doe ik niet al te vaak. Dat gaat, als dat gaat sneller met de auto, moet ik zeggen. Uh, ja, dat, dat moet zeker ook. Het openbaar vervoer uh, zal daarop aangepast moeten worden. Maar uh, ook daar hebben we denk ik nog wel even een weg te gaan. Dat ja. er zal zeker wat moeten gebeuren om, uh, uh, om dat aan te passen. Maar ook in, in, in, in Curie, bijvoorbeeld, met de ontwikkeling daarvoor, wordt veel aan, aan mobiliteit gedacht. En daar, daar zit uh, openbaar vervoer bij, daar zitten uh, elektrische fietsen bij, daar zitten delenauto's bij. Er wordt echt, uh, alles, uh, alles komt te sprake. Ja, dat klinkt heel erg goed. En volgens mij heb ik al bijna te maken met een, uh, een planoloog hier aan de telefoon. Nou, soms moet je gewoon je ogen dicht doen en de dingen eenvoudig voorstellen. En dan ja, ontstaan er mooie dingen, denk ik. Ja, dat is een hele mooie kruiviaanse uitspraak om uh, dit interview beter te eindigen. Nou, dankjewel. Heel erg bedankt en heel erg veel succes. En uh, nou, we spreken elkaar ongetwijfeld nog een keer op de radio over de voortgang. Zodra ik weet wie die is. Nou, ja, dat gaat even iets uh, niet helemaal goed. Ik heb een uh, verkeerde instelling gedaan, maar het gesprek was toch ten einde... inderdaad, met uh, Jimmy Keur uh, vanmorgen bij Goedemorgen Zandvoort. Wat een mooi project uh, gaat hij daar bouwen in Nieuw-Noord. Ja. En wat uh, is Nieuw-Noord trouwens uh, lekker bezig met uh, de ontwikkeling, hè? Denk maar ook uh, aan de, aan de woontorens die uh, bij de brandweerkazerne nu... Uh, nou, volgens mij bijna klaar zijn, hè, daar? Ja, maar er komt nog een derde toer bij, hè? Ja. Maar als je dan, wat die, uh, die uh, even kijken, uh, Jim ook goed, doet, goed deed, die ging even een optelsom maken van wat er allemaal gebouwd wordt, zeker gebouwd gaat worden. Maar dan kom je nog op wat appartementen. Ja, zeker. Ja, heel mooi uh, inderdaad uh, dat uh, Nieuw-Noord uh, lekker uh, bezig is uh, met uh, bouwen. Ja, en, uh, en, en veel ook voor, voor jongeren. En dan zou ik me ook kunnen afvragen hoe zit het dat er nu een actiegroep moet komen voor... Voor 60-plussers die gewoon nog lekker thuis wonen, die dan wel ergens anders willen gaan wonen. En het enige antwoord wat, wat ze nu kunnen krijgen, ga maar naar huis in de duinen. Maar ja, als je niks mankeert, dan, kan, dan, je, dan zou je gewoon weg moeten uit Zandvoors. Want voor senioren wordt er wat minder gebouwd, denk ik. Ja, dat zei Jimmy ook heel goed. Van doorstromen is gewoon heel moeilijk. Ja, Je blijft gewoon eigenlijk zitten waar je zit. En dat geldt ook voor mensen in sociale huurwoningen. Want ja, wil je doorstromen? is er niks beschikbaar eigenlijk. Dat Jawel, is toch wel... Nee, nee, dat is, ja. Ja, ja, in de vrije sector. Ja, maar klopt. Niet, uh, niet meer in de sociale huurwoningen... Nee. Uh, kan, kan je gewoon eigenlijk uh, bijna niets doorstromen. Dus uh, dat is... Uh, ja, wel iets waar nog uh, aan ontwikkeld uh, moet worden hier uh, in Zandvoort. In ieder geval een mooi project. Nou ja, net in de vrije sector, maar. Uh, ja, ja zo, zo, Rond de duizend euro kan je altijd wat krijgen. Toch, Moet je wel eens tweeën zijn? Ja, ja, ja, nou, de... ja, uiteraard. Ik bedoel, je kan ook gaan samenwonen puur om fiscale redenen. Hè? Nou, je moet eigenlijk op papier samenwonen, maar ja. eigenlijk ook weer niet samenwonen. Dus nee. <laughs> ja, ja, ja. Maar ja, dat is een beetje de boel bedonderen. Naar dan is het je bij je slaapkamer. Ja, <laughs> Ja, dat zou dan ook niet op. Nee, in ieder geval een uh, mooi uh, project van uh, Jimmy van uh, Autostrijder. We gaan het uh, in de gaten houden. En we wensen hem uiteraard heel veel succes met uh, de plannen ja, en uh, de ontwikkeling van uh, dit uh, project. Uh, Adels is uh, goed bezig en ze komt weer terug. 15 oktober gaat daar een nieuwe single uitkomen. die heet uh, Easy on Me. En ze heeft al 22 seconden heeft ze al op internet gezet van die single. Oké. Okay. Daar nou, gaan we even naar luisteren. 22 seconden, Adel. Als het goed is. Even kijken. <laughs> doet hij het? Doet hij het niet? Nou ja. Anders gaan we naar de laatste vijf minuten. Nog Q3. Maar zal ik maar even zeggen? Een tussenstandje. Q3. Ja, doe Q3 maar even. Bottas, Bottas tot nog, nog ruim vijf minuten te gaan. Bottas het snelst. Gevolgd door Hamilton. En op een derde plek verstappen. Dat zal betekenen dus dat Hamilton op plek 12 zal starten. En uh, ja, ze gaan natuurlijk straks nog helemaal even snel naar buiten op, uh, of, uh, met slicks voor een, een snelle laatste ronde. Ik bedoel, de, de finishvlag is nog niet gevallen... dus er kan nog van alles gebeuren. Maar vooralsnog Verstappen op de derde plek... en Hamilton voorlopig op de tweede plek. En verder uh, over uh, Adel. Nee, in ieder geval is ze weer terug met een uh, nieuwe single. Hij komt uh, 15 oktober uit. Ik wilde die 22 seconden even laten horen... maar helaas uh, technisch uh, lukt dat uh, even niet. Maar ja, 22 seconden is ook maar 22 seconden natuurlijk. Easy on me, 15 oktober, de nieuwe single van uh, Adele. Nou ja, verder de Q3 inderdaad. Uh, nog uh, vier minuten te gaan. De mooie nieuwe auto, de van de uh, delivery Prachtig. van, uh, van uh, de auto. Prachtig. Alleen ik heb nou, op een gegeven moment denk je van wie gaat er nou uit de bocht? En dan denk je van nou, dat zal, dat, dat zal Max toch niet zijn. Maar dan is het dat is een Alfa Tauri. want die is ook wit. Dus uh, wat dat betreft een beetje verwarrend. Maar het is een prachtige prachtige uitvoering. Van inderdaad, de, de, de inderdaad. Ja. Dus, nou ja, zo duidelijk uh, weten we wie uh, op uh, Paul gaat staan uh, morgen. De race om twee uur trouwens, hè? geen drie uur, maar... Twee uur. Om uh, twee uur. Gaan wij de eerste single nog even draaien van uh, Adel. dan. Kijk of die het wel doet. Dat was uh, toen ze 19 jaar oud uh, was. Dus van de LP19 is hier uh, Chasing Pavements. Tot zometeen na het nieuws. I made my mind